Uur. Goedemiddag, ik ben Bienbuis en dit is het nieuws van NOS op 3. Belgen van 40 jaar en jonger krijgen voorlopig geen prik met het Janssen-vaccin... Volgens de Vlaamse minister van Volksgezondheid... is een buitenlandse vrouw in een Belgisch ziekenhuis overleden. En is er een verband met het coronavaccin van fabrikant Johnson Johnson. We hebben vandaag inderdaad kennis genomen van het feit... dat ze effectief met het Johnson Johnson vaccin gevaccineerd is geworden. En dat er toch wel een causaal uh, verband zou kunnen zijn. En daarom dat we aan het Europees Geneesmiddelenagentschap het EMA gevraagd hebben om daar uh, ja, bijkomend onderzoek naar te doen. En dat wachten we dus intussen af. Het AstraZeneca-vaccin werd in België ook al niet meer gebruikt voor mensen van 40 jaar of jonger. Er komen toch geen strengere regels... voor de verpakkingen van amandel, soja en havermelk. In de EU was een plan om die producten geen melk meer te noemen... en de verpakking mocht ook niet meer op een melkpak lijken. Er kwam veel kritiek op en nu trekt het parlement dat plan terug. Op Fanix wordt de muziek van Lil Kleiner voorlopig even niet gedraaid... heeft de zender besloten na de berichten over de mishandeling... van zijn vriendin op Ibiza. Fanix wil met luisteraars praten over huiselijk geweld... En een nieuwe carrière voor de champ, oftewel voetbaltrainer Pieter de Jong, die viral ging met een interview dat hij gaf aan Zibambaanse Media in steenkolen Engels. Hij heeft een EK-hit opgenomen. Hij kondigt hem zelf aan op karakteristieke wijze. Today uh, is de um, day for uh, the champ. Uh, the champ en his friends uh, make a song. Uh, the champ uh, support Frank de Boer. Dit is de name uh, of de song van de champ. Nou, laten we maar even gaan luisteren dan. Ja, dames en heren, de champ is hier. De champ staat Het weer dan nog. Vandaag regent het. Morgen regent het ook nog een beetje. Maar in het weekend wordt het zonnig en warm met op veel plaatsen temperaturen van 20 graden of nog iets hoger. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is er wat vertraging op de A4 door de werkzaamheden bij Hoofddorp. Daardoor heb je vooral 10 minuten vertraging nu op de A44 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Kaagdorp en Knopenburgerveen. Burgerveen. Langzaam rijden over 3 kilometer.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 Met muziek en informatie Weet wat hier leeft Dit is ZFM ja. Soundboard ZFM You never close your eyes anymore When I kiss your lips And there's no tenderness Like grief falls in your pain The tears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 The things I do it makes me just feel like crying. The Get down on my knees for you If you would only love me Like you used to do yeah. We had a In de tweede uur ben ik begonnen met The Righteous Brothers, Your Lust and Loving Feeling. En ik ga door met Cliff Richard en dat hopen we allemaal, Summer Holiday. We're all going on a summer holiday, no more working for a week or two, fun and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 in het weekend van vrijdag 28 mei tot en met zaterdag 29 mei wordt landelijk aandacht geschonken aan de begraafplaatsen. Het thema van dit jaar is begraafplaats vol liefde. Ook de begraafplaats Noord de Duin in Zandvoort neemt deel aan deze jaarlijkse terugkerende gebeurtenis. Dat is waar dit jaar met aangepaste coronamaatregelen. Voor familie van overleden dierbaren vanaf november 2019 tot heden is er op uitnodiging de mogelijkheid om een roos af te halen om op het graf op de gedenkplaat te leggen. Vanzelfsprekend kunt u tijdens deze dagen op de begraafplaats ook een mooi individuele wandeling maken. Omringd door het prachtige voorjaarsgroen, monumentale bomen en de rustgevende vijver. Wilt u ook een roos ophalen op de Algemene begraafplaats Noorderduin Zandvoort aan de Tollensstraat 67? Bent u van harte welkom op donderdag 27 mei tussen 10 en 4 uur middags... en vrijdag 28 mei tussen 9 uur morgens tot 12 uur. Zaterdag 29 mei tussen 10 en 12. Heeft u nog vragen? U kunt telefonisch contact opnemen met de beheerder van de begraafplaats Noorderduin... En dat is telefoonnummer 023 574 178. Ik herhaal: 574 0178. Ik zie treden zo groen, rood, rozen te. Ik zie ze bloemen, het is voor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 What a wonderful word, the colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by, I see friends shaking hands. I, I watch them grow, they'll learn like much more than I ever knew, and I think to myself what a wonderful world. Yes, I think to myself. away we yes. remember remember the reasons and remember remember the reasons remember Cher, geboren in 1946, is een Amerikaanse zangeres en actrice van Armeense afkomst. Cher werd geboren in El Centro in Californië. Ze werd bekend van het rock'n'roll duo Sunny and Cher, samen met haar toenmalige echtgenoot Sonny Bono. Ook maakte ze toen al solo-opname. Sunny Cher schijnden in 1975 en behalve zangeres is Cher ook actrice. Voor de laatste film ontving ze in 1988 een Oscar voor de beste actrice. Als zangeres en musicalster scoorde Cher in 1993... nog een grote hit met een heruitgave van I Got You Babe. Eind 1998 scoorde ze de grote hit uit haar carrière met Believe. Een wereldwijd nummer 1 hit, waaronder in Nederland en Vlaanderen. Cher met Believe. of geen weer, zomer of hartje winter, het Westkust weerbericht luidt als volgt. De natste en koudste pinksterweekend sinds jaren krijgt voorlopig nog een vervolg. Pas tegen het eind van de week zien we droger worden, waarbij ook de temperaturen is gaan stijgen. Vandaag trekken er vanuit het westen buien over het land, met soms flink wat regen. Ook nu zal de temperatuur niet boven de 15 graden komen. Vanaf donderdag is er een lichte verbetering. De wind neemt in kracht iets af en evenals de buienkans. Plaatselijk nog wel wat, er valt er nog wel wat regen en met een gemiddelde temperatuur van 13 en 14 graden is het nog steeds fris voor de tijd van het jaar. Daar komt hopelijk vrijdag verandering in. Zoals het er nu naar uitziet, wordt het een droge dag met nauwelijks wind. Komt de zon vaker tevoorschijn en hij gaat de temperaturen stijgen naar 17 en 18 graden. In het weekend kan er nog wel een lokaal buitje vallen en draait de wind richting het noordwesten. Maar ook dan ziet het er naar uit dat er stabieler en rustiger weer komt, waarbij de temperaturen tussen de 16 en 17 graden komen te liggen. The All the children don't want the gun Papa Chico's playing Niet alleen in Zandvoort, maar inmiddels ook landelijk steeds meer aandacht voor de actie om de zieke Zandvoortse peuter Liam aan het peperdure maar broodnodige medicijn te helpen voor zijn ziekte. Van de 2 miljoen euro die het medicijn kost is inmiddels circa 235.000 euro opgehaald. Nog steeds lopen er diverse acties en regelmatig wordt weer een mooie donatie gemeld. Zo heeft IJsselon C van aan het Badhuisplein een spaarpot op de balie staan waar mensen hun wisselgeld in kunnen doneren voor Lian.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 I Traditionele vismaaltijd op de Gasthuisplein is altijd een feestje voor de 250 gelukkigen die een kaartje weten te bemachtigen. Vorig jaar werd het evenement afgelast vanwege corona en ook dit jaar heeft de organisatie besloten om toch nog maar een keertje over te slaan. Spijtig voor de liefhebbers, maar belangrijk is dat er geen risico genomen wordt. Organisator Erwin Hilbers en visbereider Thomas Kroon hebben goede hoop dat het de 11e editie volgend jaar wel kan doorgaan. Een medische keuring voor het verlengen van uw rijbewijs is nodig wanneer u 75 jaar of ouder bent of wanneer u om medische redenen een arts moet bezoeken van het CBR. Ook voor het halen of vernieuwen van een rijbewijs CDNE dient een medische keuring worden gedaan. Automobilisten kunnen zich via regelzorg rijbewijskeuringen op 28 mei en 25 juni bij Puspunt medisch laten keuren voor het verlengen van hun rijbewijs. Voorafgaand aan de keuring dient een gezondheidsverklaring te worden aangevraagd. Zodra deze is afgestuurd kan een afspraak worden gemaakt voor de keuring. Een afspraak maken kan via de website van Regelzorg of door tijdens de kantoorruur te bellen naar het landelijke afspraakbureau 088 2323300. Ik herhaal 088 2323300. Van de dag. Bluff is een Nederlandse poprockband afkomstig uit Zeeland. De groep heeft een Nederlandstalig repertoire. Bluff werd opgericht in 1992. In de eerste jaren spelen ze als coverband. Het eerste album met eigen nummers, Naakt onder de hemel, werd een eigen beheer uitgebracht. In 1998 werd Bluff bekend bij het grote publiek met de single Lies uit Londen. Waarna de populariteit van de band sterk steeg. De single kwam van het tweede album Helder. Na het succes van Liefs uit Londen werd een live versie van Aan de Kust... en wat zou je doen aan het debuutalbum Ook Hits. Ik heb gekozen voor 'Bluff met Aan de Kust.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 Zondag 30 mei van half 2 tot half 4 maakt Adriana Deligiani een rondleiding door het paleis op de Dam... die u samen met haar via Zoom kunt volgen. In de 17e eeuw was het paleis bedoeld als stadhuis, een symbool voor de welvaart en macht van Amsterdam. Later werd het omgetoverd tot het koninklijk residentie van de Franse koning Lodewijk Napoleon... Laat u verrassen door de meeslepende kunst van het paleis en loop langs beschilderde plafonds, balzalen, enorme landkaarten en marmeren beelden van de Griekse goden die allemaal de geschiedenis van het gebouw vertellen. Aanmelden via de site kan www.plus.zandvoort.nl onder het kopje cursussen. U krijgt een link toegestuurd waarna u makkelijk in deze online cursus komt. De kosten bedragen 57 per link. Ik vertel nog één keer het e-mailadres www.plus.zandvoort.nl Ik ben een one-time. One zien dat je slecht kan zijn. Oh. Stop jou de hele week online. Oh. Je weet dat ik echt kan one zijn. Time.